3 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Het achterste deel van het gebroken containerschip Rena voor de kust van Nieuw-Zeeland is aan het zinken. De achtersteven is grotendeels onder water verdwenen... en alleen de boeg steekt er nog bovenuit. Rond de Rina drijft veel rotzooi en olie. En ook zijn tientallen containers in zee terechtgekomen. Het strand is afgesloten om jutters tegen te houden. De Rina liep drie maanden geleden op een rif voor de kust van het Noordereiland. Zondag brak het 236 meter lange schip in tweeën. Aan boord waren nog 800 containers en zo'n 100 ton stookolie. Nadat het schip aan de grond was gelopen kwam er 400 ton olie in de zee terecht. Het kabinet gaat de druk kat verbieden. Dat schrijft het in een brief aan de Tweede Kamer. Door op blaadjes van de katplant te kauwen worden honger en vermoeidheid bestreden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 De linkse krant drukt een brief af waarin hij om steun vraagt. Cantona belooft te strijden tegen ongelijkheid, achterstelling en geweld. De 45-jarige ex-voetballer speelde jarenlang voor Manchester United... maar door zijn agressieve gedrag was hij vaak lang geschorst. Hij was aanvoerder van het Franse nationale elftal... maar werd vanaf 1995 niet meer opgeroepen... nadat hij, na een rode kaart, een supporter een karatetrap had gegeven. Cantona staat bekend als uiterst links- en anarchistisch...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 EO De Nacht op 1 U luistert naar het tweede uur van het programma De Nacht op 1 En vannacht hebben we een prachtig onderwerp vind ik nu al Want we hebben het over grote dromen voor 2012 En dat leverde in ieder geval het afgelopen uur al hele bijzondere verhalen op Van een, van een kluiskraak tot eindelijk eens verhuizen naar oog Het gedroomde dorpje aan de kust dat, uh, dat mag allemaal en uh, we zijn benieuwd naar nog veel meer dromen... want we hebben nog een heel uur om daar met elkaar over te kletsen. Dus u kunt weer inbellen op het nummer 0800-1121. 0800-1121. U kunt ook even mailen naar nacht@eo.nl of even via Twitter reageren, mocht u daarop actief zijn. En dat kan dan naar op 1 of op 1 ik, uh, ik hoor het graag van u, we gaan er straks weer verder over praten... maar niet voordat we geluisterd hebben naar het nummer Welcome Back van John Sebastian.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 Welcome back van John Sebastian. Aan de lijn heb ik uh, Sikko. Toch Sikko? nacht. Ik zal even mijn radio uitzetten, want dan wordt het wat makkelijker. En je, en je luisterde vorige week ook al geloof ik, hè, naar mijn collega Herbert. Dat klopt, ja. Helemaal gelijk. Heb je hem toegesproken over jouw goede voornemens? Uh, toen wel, ja. Nu gaan we het even over iets... Uh, of we ja. net even een trapje verder hebben. Uh, grote droom. Jouw grote droom, Ja, ja. Dat is met een goede vriendin, want die woont naar de overkant. Ik heb het over haar gehad. Ja. En uh, lekker een hele dag, op een zaterdag of een vrijdag... want ik heb vrijdag toch vrij... Uh, door de stad te planeren. En dan winkeltje in, winkeltje uit. Aankoop hier doen, aankoop je daar doen. Even ergens eten. Maar, maar dat klinkt als, als eigenlijk een, uh, meer als een soort praktisch voornemen. Want zo moeilijk, is, is dat dan zo moeilijk te realiseren? Ja, want ze geeft niet thuis op het ogenblik. Ze zit in de problemen. Oh. Ik heb wel eens gezegd dat ze geen Nederlands is. Ja. Het is niet aan haar te horen, aan haar Nederlandse taal. Maar de hele familie zit in Hongarije. En ze zie hier alleen maar wat kennis en wat, wat vage vrienden. Hmm. En als ik de kranten lees over Hongarije, denk ik... nou, ze is het wel aan mij besteed dat we een keertje samen de stad in gaan. En, en waarom denk je dan dat zij daar ook... heeft ze aangegeven dat, dat ze dat ook heel fijn vindt? Of weet je dat ze heel erg van winkelen houdt bijvoorbeeld? Shopping, ja. okay. En is het dan jouw doel om haar gewoon een soort onbezorgd dagje te laten beleven? Ja, zoiets ja. Even lekker onbezorgd, lekker in de stad winkelen, winkeltje, letterlijk winkeltje uit, winkeltje, zo, winkeltje, zo. Ik vind het wel heel mooi eigenlijk dat dan jouw grote droom is om iemand anders een plezier te doen dit jaar. Ja, ja. Want, heb, heb je dan voor jezelf geen bijzondere dromen? Uh, nou, dat, dat doe ik mezelf ook wel genoegen mee als ze meegaat. Want jij houdt ook heel erg van winkelen. Ja. Dat is ja. niet echt een gemiddelde man. Ja. Toch? Nou, uh, ik doe dat graag. Zeker boekwinkeltjes en een antiquariaten. Ah, oké. Okay. Maar wil zij dan niet vooral naar de kledingwinkels? Dat is een dan eeuwige we dilemma he, met die vrouw. Dan gaan we toch even naar de kledingwinkel en ook naar de antiquariaten. Dat kan makkelijk op één dag. Oh ah, ja, een beetje 50-50. Nee, dit is niet zo groot hoor. Oké. Okay. En hoe ga jij die droom laten uitkomen? Want dat is volgens mij zo simpel als gewoon morgen even langslopen en zeggen van joh... Of is ze ook echt niet thuis als in is ze op dit moment niet? Uh, nou, laat ik zo zeggen. zij ligt niet lekker in morfuisarmen. Ja. Om het zo maar te zeggen. Ik heb aan weinig slaapbehoefte. Mm -hmm. Vandaar dat ik meestal s'nachts wel. De morgen toch lekker rustig werk. Ik, mm. ik, ik heb uh, wel fulltime werk hoor. Oké. Okay. Daar niet van. Maar uh, dan uh, is het nog leuker als ik haar weer eens tegenkom. Want ik kon er niet zo vaak weer tegen op dit moment. Want ze hebben on lopende werktijden zo moeten te zeggen. Zij werkt andere tijden dan ik. Ah, oké. Okay. Dat is heel lastig. Maar, maar ga, je dan, ga je dan bij haar aanbellen of wacht je gewoon tot je elkaar toevallig tegenkomt op straat? Uh, ik bel wel eens aan of ik geef wel eens eventjes uh, wat artikeltjes over Hongarije die ik uit de NRC of de Volkskrant haal. Ja. En dan uh, is het dat als we toevallig een keertje samen bij de bus staan, weer gezellig en leuk. Oké. Okay. En dan vraag ik haar, uh, was, uh, ga mee, dan gaan we eventjes de stad in. En zit er niet stiekem iets meer in dan alleen winkelen samen? Dat zit er altijd in natuurlijk. Hè? En ah. dan hoop je, hoop je heel stiekem natuurlijk ook op. Is, is dat misschien eigenlijk ja. je droom? Kijk, laat ik zo zeggen. Um, zij is door vriendjes belazerd en ik ben door vriendinnen belazerd. En jullie zijn nu samen weer op zoek misschien naar een nieuwe eerlijke kans? Zoiets, ja. Mm. Kijk, als zij belazerd is... Uh, haar uh, vriendjes gingen vreemd tot twee drie keer toe ja. uh, en mijn uh, exen gingen ook vreemd tot weer twee keer toe, maar daar hou ik het voor gezien. Ja, dat kan niet. Een relatie is één op één en verder niet. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar heel kinderachtig en een relatie mag vier jaar duren, mag vijf jaar duren, mag twee jaar duren. Vreemd gaan dat elkaar gewoon niet. Eén op één. Precies. Maar zeker, dat moet je jij dan wel natuurlijk op de een of andere manier ook duidelijk gaan maken, want als je samen gaat winkelen, dan uh, ja, dat, dat is misschien een gezellig dagje, maar ik weet niet of zij dat meteen jouw intentie proeft. Uh, dat weet ze donders goed. Oké, okay. oh, uh, hoe dan? We hebben het er wel eens over gehad. Oh. Zitten we even tien minuten in de bus. Ik moet er eerder uit dan zij. En dan hebben we het er tussen neus en lippen door wel eens over. Nou, hoe, hoe gaat dat dan? Kun je, uh, kun je dan tussen neus en lippen... Door het hebben over het misschien wel starten van een relatie. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat in die bus. Ja, hoe gaat dat? Gewoon, uh, je maakt een praatje van... Uh, nou ja, ben je nog steeds dezelfde werkgever en zo, dat soort zaken meer. En heb uh, je nog steeds geen vriendje? Uh, dat, dat vraag uh, je dan? Of, ja, ik, ik, ben, je ik, ik zit even te denken hoor. Ik, het lijkt me zo eng als je daar dan in de bus zit en dat je daar nou over moet beginnen. Oh nee, wat dat betreft ben ik vlot genoeg van babbel. Oké. Okay. Ik ben, uh, tenslotte is zij de flirta gegaan en ik heb die handschoen opgepakt. En toen heeft zij de handschoen in de ring gegooid. Oh, hoe bedoel je, zij heeft de handschoen in de ring gegooid? Uh, ze vond mij nogal, uh, hoe ik zeg, uh, stijf kop, ga dan met ik, ook. <lacht> <lacht> ik ben nogal vasthoudend. Hmm. Maar betekent dat dat ze je eigenlijk al een beetje heeft afgewezen? Uh, zo voelt het wel, maar ik, ik zie dat niet zo nog je gaat voor een nieuwe kans. Kijk, laat ik zo zeggen. Uh, ik heb haar een keertje, toen was ik echt een beetje boos op, haar. Toegebitst, je hebt mij iets leuks cadeau gedaan. En jij geeft me niet de kans iets terug te doen. Ja. Uh, ik had toen een uh, mooie uh, lavendel voor de meegenomen. Een hele mooie, een hele grote. Zeker een halve meter groot en een halve meter doorsnee. Ja. En die wilde ze uit de tas pakken. Dus dat moet je niet doen, want dan, uh, hij komt net van het veld en hij is kletsnat. Dan word je hele jas vuil. Dus hou die tas er dan maar bij. Ja. ja. Zo heb ik er nog een keertje twee keer een lavendel gegeven. En uh, ja, op een of andere manier heeft ze die laten verpieteren. En dat vind ik jammer. Het waren ja. hele mooie grote lavendels. Maar jij best op had gedaan en zij verzorgde ze niet echt. Nou, toen ik dus dat terug had gegeven als cadeautje... was ze had mij een fles van hongaarse broeltjes gegeven. een paar jaar terug. Ja. Uh, ja, uh, dan wil je wel iets leuks terug doen. Ja, ja dat snap ik. Uh, dat is toch niet meer dan logisch? Nee. Zij, zij is daarmee begonnen. Dus ik denk nou, weet je wat, neem ik van ons veld, want ik zoek werkte in de kwekerij. Nu niet meer. Uh, ik neem gewoon een, een lavendel mee voor haar. Maar als, als, ze jou, als ze nou uh, zeker jouw bloemen laat verpieteren... Ja. Waarom, waarom is ze dan nog wel de moeite waard? Uh, dat zeg ik net. Uh, zij is in wezen in Nederland moederziel alleen. Ja. Al haar familie zit in Hongarije. Maar, maar wacht even, want je gaat toch niet alleen een relatie met iemand nemen... omdat ze uh, moederziel alleen is? Ze moet toch ook leuk zijn? Nou ja, kijk, ze heeft natuurlijk hier uh, kennissen en vrienden zit ook. Maar als jij uh, hier zonder familie zit... Ja. Dan, dan, je wilt toch wel een keertje je familie opzoeken? Niet dan? Ja, nee, dat snap ik. Maar je, je, ben je alleen geïnteresseerd in haar omdat je haar graag wil helpen omdat ze alleen is? Of, of heeft ze ook echt bijvoorbeeld een leuk karakter? Of is ze, is ze lief, aardig, Ziet ze er leuk uit? Ziet er leuk uit. Ze is een kop kleiner dan ik, dat wel. Ze is jonger dan ik, ook dat nog. Moet je nagaan. Ja. Hoeveel jonger? Ja, twintig jaar. Twintig jaar? Laat ik zo zeggen, ik ben net zestig geworden afgelopen vrijdag. Ja. Zij is veertig. Zij okay. wordt dit jaar veertig. Dat is wel een behoorlijk verschil. Ja, maar liefde laat zich niet dingen. Dat is geen ook niet. Nee. Maar ja, de vraag is dus of zij er nog wel voor openstaat. Nou ja, ik moet morgen maar even afwachten, want uh, misschien luistert ze, misschien luistert ze niet. Maar nee. als ze wel luistert, dan kan ze wel wel, want ze we hebben elkaars telefoonnummer. Want luisteren ze ook wel eens dan naar Radio 1 nachts? Uh, wat ik begrepen heb, niet. Oké, okay. kans is klein. Nou, ik zou in ieder geval geen lavendel meer meenemen, Sikker. Kan ook niet, want ik werk niet meer op de kwekerij. Ah, oh, oké. Okay. de kwekerij is bijna failliet. Oké. Okay. En wat is dan je nieuwe aanvalsplan? Dat is dus een dagje winkelen voorstellen. Ja. Oké. Okay. Nou, Sikko, ik wens jou heel veel succes. Hoe, hoe heet ze eigenlijk? Mag ik dat weten? Uh, ja, ze heet Andrea. Andrea. Dat is eigenlijk best een Nederlandse naam. Uh, zo vaak kom je die niet tegen. De enige Andrea die ik verder nog ken is Andrea Domburg. Oh. Nou, die ken ik dan wel niet. <laughs> Jawel, die heeft koningin Wilhelmina gespeeld in een van de speelfilms. Oh, de actrice. Ja. Ja. Sikko, veel succes uh, dit jaar en ik, uh, misschien wel heel snel. En ik hoop dat Andrea voor jou, uh, voor jou openstaat. En dat, uh, dat, uh, dat jouw voorstel in de bus tot een dagje winkelen misschien wel tot een uh, prachtige relatie leidt dit jaar. Dat hoop ik ook, ja. Net als ik vorige week al eens zoiets zei. Ah, kijk. Nou, misschien is twee keer uitspreken wel een goed begin uh, nou, voor een, een mooie ander, droom. Ik het goed voornemen. Vorige week was dat over uh, een beetje een, meer of meer een verslavingsproblematiek. hè? Oké. Okay. Ja, nee, ik, ik, ik luister niet uh, elke, elke week naar uh, de, meestal slaap ik zelf op, van maandag op dinsdag. Want je hebt vorige week met mijn collega Herbert gebeld. Uh, Oké. Okay. Ja. Tot maar, dan. Maar dat, dat maakt niet uit. Sikko, nee, succes dag. met jouw droom. Dag. Doeg. Prachtige droom van Sikko en die, die eigenlijk uh, ja, begon als een goede datum voor iemand anders. Maar stiekem zat daar de intentie achter uh, om gewoon een prachtige relatie te beginnen dit jaar. En waarom ook niet? Het is 2012, het is een nieuw jaar. Alles kan, alles mag. En uh, aan de andere lijn heb ik hangen Timo. Timo, goedenacht. Ja. ja, hallo Renske met uh, Timo uit Den Haag. Renze is het, hè? Oh, sorry. Ja, dat, ge dat geeft ook niks. Renze? Ben... Ja, Renze. Ah, okay. ik, ik vind het wel grappig Absoluut. trouwens, want ik heb, ik heb dat vaker. Dan, dan, dan stuur ik mensen bijvoorbeeld een mailtje en dan weten ze dat ik een man ben. En dan beantwoorden ze met Hallo Renske, maar dat is toch een meisjesnaam? Nee, ik zei Rensen. Oh. Met een I. Oh, daar heb ik het gewoon verkeerd verstaan. Maar Rinsen. Ik, ik moet Rensen zeggen, begrijp ik. Ja, dat maakt het ook uit. Nou ja, ik... goed, het is wel belangrijk dat je je naam goed uitspreekt, anders <laughs> ontvangen we misverstanden. Ja. Nou, laten we het over één keer ophelderen. Rensen, R-E-N-Z-E. Oké, okay, dan weet ik ook hoe je het schrijft. Dat is makkelijk onthouden. Uh, het is eigenlijk een soort van Hollandse versie van Rins, inderdaad, uit uh, meer Friese naam. Oké. Okay. Maar goed, hier mag genoeg over mijn naam. Uh, ja. Meer over jouw droom. Ja, ik had uh, toevallig, net als de vorige beller, had ik ook vorige week gebeld met een goed voornemen. Ja. Maar dit is inderdaad één stapje, een stapje verder nog. Wat, wat, wat, even, even terug nog, wat was jouw goede voornemen? Uh, nou, mijn goede voornemen was om te proberen... Uh, en beller uit jullie programma te bereiken... met een oplossing voor zijn probleem. Wow. Ja, want dat, dat weten mensen misschien niet. Maar jij, wat nou zo leuk is aan Timo, eh, eh, me, beste mensen ja. die luisteren... Ja, ma, ma, ga ik even jou hemelen, Timo. Ja, J, okay. Jij belt namelijk soms als de, als de uitzending bijvoorbeeld al bijna voorbij is... of als er een nummer draait. Als je het idee hebt dat ik bijvoorbeeld nog met een vraag zit... die nog niet beantwoord is. En dan bel jij ja, gewoon op heb... om dat mij uit te leggen. Ja, ik, ik dacht van, je, was, je klonk oprecht geïnteresseerd... Dus ik dacht van, dat moet ik nog even kwijt. En de, dat is ook wel een, een beetje een gebrek aan, van mij hoor. Maar nou ja. als ik helemaal iets in mijn hoofd heb, dan kan ik het helemaal moeilijk loslaten. Dus dan moet ik het kwijt. Dat is een mooie gedachte. Maar wat, wat heeft dat te maken met, met jouw droom voor dit jaar? Dat je een, een luisteraar van dit programma kunt bereiken om, om zijn of haar ja, vragen te krijgen? Ik heb dat vorige week helemaal uitgelegd. Maar ik, ik denk toen niet dat die jongen geluisterd heeft. Ook omdat zeg maar, de, de voorafgaande aflevering van Casaluna niet echt... ...in zijn profiel paste, dus misschien dat hij al lag te slapen of uh, ah, okay. wat dan ook. Maar ik, ik ga dat nog proberen schriftelijk af te handelen. Maar ik heb alleen geen okay. internet, dus dat ik wat moeite voor moeten doen. Nou, laten la la we dan hebben over jouw grote droom voor dit jaar. Dus ja, ik voor... heb eigenlijk uh, twee. Ja. Een kleintje en een grote. Aan die kleine kan ik niks doen. en Aan die grote, ja, realistischerwijs eigenlijk ook niet. Oké, okay. laten we, we beginnen met die kleine. Ja, die, die kleine droom, ik vind het een, een heel prettig programma. Dat kan aan mij liggen, maar ik vind het een super prettig programma. Je hebt de, de tijd om te praten. Ja. De, de vraagstelling en ook de interviewer, zeg maar, zoals jij dat dan doet of Herbert het ook doet. Mm -hmm. Is accommoderend. Die luistert, die stelt de juiste vragen en ook op een prettige manier, zodat je ja, gewoon zeg maar, ook de interessante delen van de mensen te horen krijgt. Ja. En ik zou het eigenlijk zo mooi vinden als jullie eens een keer zeg maar dit een etmaal zouden kunnen doen. Dus gewoon zeg maar, ik, ja ik zat al helemaal weg te fantaseren erbij. <laughs> ik zat te denken van als, uh, op bevrijdingsdag bijvoorbeeld vind ik een hele mooie dag ervoor. Ja, maar echt, kost... je bedoelt 24 uur uitzending? Ja, nou die eerste twee uur, alleen met inbellen dan, afgewisseld met muziek. Ja. Dus dat je gewoon ook met je technicus en jezelf zit dan. Ja. hetzelfde als je nu doet. Precies. Maar dan om en om met Herbert en jij, en misschien is er nog iemand die dat doet, of ik, ik weet niet precies wie dat allemaal doet. Ja. Maar dat jullie zeg maar dit gewoon een 24 uur doen, zodat iedereen die op die dag Radio 1 luistert ook kennis kan maken met het programma. Maar ook zeg maar, als het ware, gewoon onthaast. Als het ware. Want de radio op de dag en ook het eventuele inbed op de dag is zo gehaast en zo jachtig. Ja. En dit geeft een heel rustig, maar ook een, gewoon een, een hele andere inkijk in de werkelijkheid voor mijn gevoel. Een ja. hele rustige inkijk in de werkelijkheid. Dus ik zou het... Super mooi vinden als dat eens dus een keer een etmaal lang georganiseerd kan worden. Zodat ook de mensen die s'nachts slapen en dat zijn er als het goed is een heleboel. Mm -hmm. Dus een keer zeg maar met dit soort radio kennis konden maken. Ik vind het een prachtig idee. Ik vind het natuurlijk sowieso eens leuk. Da dankjewel voor het compliment over dit programma. Leuk. Maar het is inderdaad wel waar. S'nachts heb je wel gewoon, uh, dat is een feit, je hebt gewoon meer ruimte om met bellers te praten over... Uh, over, over onderwerpen dan dat je overdag hebt. Dan moet het toch allemaal inderdaad wat vluchtiger... en is het wat meer geregisseerd. En, uh, maar waarom is dat dan? Ja, dat is een goede vraag. Waarom is dat dan? Omdat ze dan toch een soort, volgens mij, een drang hebben... om uh, de actualiteit, dus wat, wat voor nieuws speelt er die dag hebben... ze een aantal personen ook in de studio die erover meepraten. Uh, ja, maar dat is toch aan hoeveel je er uitnodigt dan? Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Je wilt, maar, je wilt gewoon meer informatie in een uur proppen dan zeg maar. Ja, ik denk dat mensen toch dan dat zeg maar die uh, de eindredacteurs die, die hebben dat mensen toch een beetje snel informatie Het moet niet te lang duren, het moet een beetje behapbaar zijn. Ik, ik zeg niet per se dat ik het mee eens ben, maar volgens mij is dat een beetje de gedachte ook. Bijvoorbeeld met televisie, s'avonds, als je kijkt naar de wereld rijdt door, af en toe, uh, daar gaat het ook allemaal. Dat is allemaal snel, snel, snel. Jawel, jawel. Maar dat is meer dan zeg maar uh, doorgeven van informatie. Ja. Maar als het echt interessante informatie is, dan heb je ook wel eens de behoefte om erover na te denken. Ja. En dan is het juist wel eens handig als er zeg maar, even een rustige muziekje gedraaid wordt, dat je nog even kan bespiegelen op wat je net gehoord hebt. Ja. Maar als het zeg maar, gewoon heel erg voorspelbare informatie is, ja, dan, dan hoef je er ook niet over na te denken. Maar dan is het ja. ook niet zulke waardevolle informatie. Ja, ja nee, ik ben het met je eens. Is... Dan heb ik ook het liefst dat ik het gewoon één keer hoor of één keer lees... en dat ik er dan nooit meer mee geconfronteerd word. <laughs> Want dan onthoud ik het wel, dan weet ik het wel. Dan hoef ik ja. niet ieder uur of ieder half uur weer hetzelfde te horen. Precies. Maar nou, ik, vind, ik, vind ik vind het een prachtig idee. Maar ik, ik denk ja. alleen, jij zegt al dat jij er niet zoveel aan kunt doen. Ik vrees ook dat ik er niet zoveel aan kan doen. Want, nou, je uh, kan toch eens een keer een briefje schrijven naar een directielid of wat dan ook. Ja, dat kan zeker. Maar ja, dat moet ik, dan heb je weer zeg maar, een soort... Uh, je moet je boven het het maaivat uitsteken. Ja, dat is, dat, is waar, uh, dat is waar, Timo. Maar dit is wel... Ik, ik, ik geef het een... Uh, een nou, als je bij de EO werkt en je hebt dus dat evangelische in je. <laughs> nou, <laughs> Gaan we het zo spelen? Ja, nee, zo ga ik het spelen, ja. <laughs> ja, ja. Dat, dan moet ik toch wel voor grote dingen durven dromen. Dat, dat zou dat mijn droom moeten zijn misschien voor 2012. Ja, oké, Ik kan er zelf niet zoveel aan doen. Ja. Maar ik zou het heel mooi vinden als dat een keer gerealiseerd zou kunnen ik, ik vind, worden. Ik vind het een mooi idee. Ik laat het dus op, in mijn achterhoofd zudderen. Op, op een zondag Oké. Okay. Als, als de eerste, zondag die, eerste bevrijdingsdag hier op zondag valt. Oké, okay. ik weet niet hoeveel dat is. Laten we dat even uitzoeken. Ja. Maar eh, eh, tot zover jouw kleine droom, hebt. Maar ja. wat, wat is jouw grote droom? Ja, mijn grote droom... Ik zat net dat verhaal, uh, zeg maar, ook over die plastic soep en dergelijke te, te beluisteren. Ja. En dat valt dan precies in het straatje van uh, allerlei andere problemen waar de mensheid eigenlijk niet zozeer de wereld... want de wereld is gewoon een stuk anorganisch materiaal... Ja waar de mensheid mee te maken heeft. En even nog terug voor de mensen die niet het begin van de uitzending hebben geluisterd. Het ging dus over de plastic soep eh, midden in de Atlantische Oceaan. Ja, waardoor ba waardoor zeg maar, kleine visjes zeven keer meer plastic eten dan zeg maar, organische voedingsstoffen. Precies, omdat alle waardoor afvalstoffen die blijven daar stil liggen. Waardoor ze te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Waardoor grote visjes die ze opeten ook te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Ja. Bovendien heeft dat allerlei zeg maar, hormoonimiterende eigenschappen, dat plastic. Dus zeg maar, de voortplanting komt er ook mee in gevaar. Ja. Etcetera, etcetera. En dat is nog maar één probleem, wat de mensheid en in, in, in het kielzorg van de mensheid. alle zoogdieren en overgelevende wezens uh, mee te kampen hebben. Maar wat heeft dat te maken met jouw droom? Nou, mijn droom is eigenlijk dat, want, want ik zie toch wel, zeg maar, dat zeker ook door uh, de specialisatie, dat ging toevallig ging dat in ervoor, daarover, over wetenschap en specialisatie. Ja. En het in dienst stellen van de wetenschap voor, zeg maar, maatschappelijk nut. Mm -hmm. Maar dat, dat je, zeg maar, toch die, die, die maatschappij als een soort ballon aan het opblazen bent. Steeds verdere versmalling, steeds verdere verdunning. En op een gegeven moment klapt die ballon. Dus ik zie, ik zie, ik zie echt wel in dat op een gegeven moment. Uh, ja, de beschaving plat. Zeg maar. Op een gegeven moment breken we een kantelpunt waarbij zeg maar ja, de, de, de, ja. de verbanden, de, de maatschappelijke verbanden op een gegeven moment verbroken zullen worden. En dat zal maar... een soort van water effect zijn. Het zal, het zal heel plotseling gaan. Het, het, het, het klinkt niet echt als, als een... Uh, het klinkt niet echt als een droom, Timo, dit. Of in ieder geval, als nee, een beetje, het droom, klinkt een beetje als een nachtmerrie. Mijn droom, ja. ja. <laughs> nou goed, Als je er, hoe lang, hoe lang gaat, hoe lang je erover nadenkt. Als je daar nu mee geconfronteerd wordt, dan klinkt het als een nachtmerrie. Ja. Maar als je er wat langer over nadenkt, dan is dat op een gegeven moment een gegeven, zeg maar, meer. Hmm. Maar mijn droom is eigenlijk dat op een gegeven moment uh, de beschaving die we opgebouwd hebben, het kennisfundament wat we opgebouwd hebben, ja. dat dat zeg maar de beschaving zal overleven. Want, want weet je, uh, die kennis die we nu hebben, zeg maar met z'n allen, mm -hmm. dat is zo verschrikkelijk uh, lang over gedaan om het allemaal uit te zoeken. Ja. En het allemaal uh, te bewijzen en te testen. En zeg maar het hele wetenschappelijke kennisgebied, ja, ik zou het heel erg zonde vinden als die kennis de mensheid niet zou overleven. Ja. Ik snap wat je bedoelt, ja. Maar zou het uh, prachtig vinden als op een gegeven moment... Uh, dat, dat, is dan in, dat is dan het mentale aspect... maar als uh, mentaal gezien de kennis, de beschaving zou overleven. Oké, okay, maar, maar uh, dat, dat gaat toch sowieso wel gebeuren... Zeg maar door middel van uh, studenten, onderwijs, uh, overdracht enzovoort? Nou ja, dan, dan, dan, dan, dan, heb je, dan heb je wel mensen nodig. En dan heb je ook mensen nodig die in rust kunnen studeren. Ja, en dan heb je ook mensen nodig die zeg maar, een bepaalde opvoeding gekregen hebben. En als dat allemaal in het gedrang komt, ja, op een gegeven moment wordt de spoeding wel heel erg dun, natuurlijk. En is het dan zo dat jij daarvoor vreest dat het in het gedrang komt? Nou ja, ik denk dat op een gegeven moment, als de beschaving instort, hoe dan ook, en als dat zeg maar een soort van domino-effect, dominosteen-effect krijgt, ja, dan, dan, dan is er maar heel weinig voedingsbodem nog om, om uh, die kennis op te laten gedijen. Ja. Maar er is, er is wel hoop hoor, op, op dit gebied. Gelukkig. De, de, de, de, de, de, uh, zeg maar de ontwikkelingen op automatiseringsgebied zijn wel zodanig. dat uh, een computer, zeg maar, kennisvergaring en kennisverwerking geautomatiseerd kunnen worden. Mm -hmm. Het enige probleem dat we dan nog hebben. is dat het zeg maar, ook een fysieke component moet krijgen. In die zin dat er ook uh, op een gegeven moment computers gemaakt zullen moeten worden. die, zeg maar, onderhoudsloos zijn. Ja. Dus die eeuwig kunnen bestaan, zeg maar. Ik heb meteen een beetje zo'n beeld van al die films dat computers op een gegeven moment tot leven komen. Nou, dus ze hoeven niet zeg maar gekoppeld te worden aan, mo aan, mo aan motoren en dergelijke. Maar het gaat mij er meer om dat, dat zeg maar uh, ze de mogelijkheid hebben om kennis op te nemen en kennis uit te delen. Ja. En als er dan eens een keer, zeg maar, een verdweld, uh, is een keer een mensje zo'n computer tegenkomt, die helemaal geen. Uh, zeg maar ondersteuning mee van een beschaving of van een maatschappij. Mm -hmm. Dat hij dan toch nog zeg maar, van die kennis gebruik kan maken. Ja. Zonder dat hij zeg maar, zelf zo'n computer weet hoe hij zo'n computer zou moeten repareren en dergelijke. Dus gewoon een hele ik... robuuste computer, ja. die nooit ja. meer kapot gaat. Het is eigenlijk een soort een... orakel. Ja, zoiets, ja. Oh, dat is een mooi want dat is ook in de film AI, ik weet niet of je die gezien hebt, Artificial Intelligence. Toevallig gemist. Oh, maar moet je maar eens kijken met... Uh, de blauwe zemermin, zeg maar, met uh, ik weet niet hoe die jongen heet, maar het is een bekende klein, een bekende kindsterretje was dat. Okay. Je had, er was ook zo'n uh, zeg maar een soort van uh, computer die die als een soort orakel fungeerde. Okay. En dat ging inderdaad op die manier. Maar ik zou het vreselijk zonde vinden als zeg maar, het kennisniveau wat we opgebouwd hebben, en dan heb ik het alleen over het nuttige kennisniveau en niet mm -hmm. over kennis die uh, je doseert hoe je andere mensen uit moet buiten. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat soort kennis, dat wordt ook steeds dominanter in deze maatschappij. Hey, helaas. Maar gewoon zuivere kennis, gewoon ja. toepasbare zuivere kennis, die ook gewoon tot nut van de mensheid kan dienen. Dat dat uh, zeg maar zou uh, uh, verloren zou gaan omdat de maatschappij zeg maar niet meer kan dragen. Ja. Dat zou ik erg zonde vinden. Precies. Want er is zoveel bloed, zweten en tranen, intellect en genie. ...voor nodig geweest om die kennis tot stand te brengen... ...dat, dat ik zou... het heel erg zonde zou vinden als dat verloren zou gaan. Precies. Dat, dat, dat is een mooie droom. Eigenlijk een droom dat iets niet zal gebeuren. Maar ik, ik ben toch even benieuwd, Timo. Want ik, uh, ik, ik ken je inderdaad als iemand die, die, uh, die vaak ook op macro-niveau is... Dus ...echt op een beetje abstract niveau ja. nadenkt over dingen. Dat is ook een probleem van jullie programma. Jullie onthouden wie er belt. Ja. Dat <lacht> ik met andere programma's niet zo los. <lacht> want er is eigenlijk iemand op zijn tenen uitgetrokken. Oh ja, nee, dat belt. is bij mij nog niet gebeurd. Nee. Maar ja, je ja, belt bijna elke, elke keer als ik presenteer, ...dan bel je wel een keer. Ik vind dat erg gezellig, dus dat uh, ja, mijn geheugen onthoudt dat, okay. <laughs> maar ik ben toch benieuwd. Tima, want jij, ja, ik, ik zeg je je jij, jij praat vaak dan uh, op, op, wat, uh, op macro niveau over dingen, maar heb jij dan ook niet een persoonlijke droom, dus iets wat wat eigenlijk misschien niet zo heel veel met de rest van de wereld te maken heeft, maar gewoon iets in jouw eigen persoonlijke leven? Toen bleef het stil, nou ja, ik, ik heb daar, ik heb wel eens eerder iets soortgelijks ook wel eens ingebeld op een, een programma zeg maar vanaf 11 uur. Ja. Of vanaf 12 uur is dat dan. En dat ging over dat ik nog wel eens graag zou willen studeren, omdat dat zeg maar mislukt is. En dat, dat sloeg eigenlijk meer op het vorige programma, Casaluna. Ja. Maar ik had het idee dat ik daar beter tot mijn rug zou zijn gekomen dan de, zeg maar, de beroepsstudie die ik nu gedaan heb. Oké. Okay. Want, want ik, ik, ik ben altijd iemand, en dat begrijp je misschien ook wel als je me zo herinnert zoals je me nu herinnert, dat ik altijd vragen blijf houden. Mm -hmm. En ik heb het idee dat dat in een academische omgeving... wat beter tot z'n recht komt. Omdat dat bevorderd wordt in plaats van ja. ja En, en wat, uh, wat houdt jou dan tegen om nog een studie te gaan doen? Ja, ik ben zo initiatief arm, zeg maar. Als dat, als dat niet voor me geregeld wordt, dan... Uh, en, en ik ben ook, uh, hoe heet dat, ik, ik verzand in details. Ja, dus, dus ik heb de neiging om in details te verzanden en ik ben initiatiefarm. Dus als ik zeg maar dat niet op sleetouw genomen word. En mijn vader steunde me daar toen de tijd niet in. Dus die zag, die zag uh, zeg maar aan het einde van de middelbare school dat ik mijn motivatie kwijtraakte. Mm -hmm. Maar dat had, dat had met andere dingen te maken dan met intellectuele nieuwsgierigheid zeg maar. Ja. dat was meer een sociale en emotionele uh, spectrum waar het misging. Ja. Ik, ik snap wat je zegt, maar ik denk ja. jij bent volgens mij iemand die ontzettend graag heel veel wil weten. Ja. Je weet eigenlijk bijna van alles, weet je wel iets. Nee hoor. Nou, of tenminste, alles waar ik het elke keer over heb, daar weet je iets van. Ja, maar dat ligt meer aan jou. Oh. Uh, hoe dat ook. En initiatiefarm. Ja, ik bedoel, jij pakt elke keer weer die telefoon op om hierheen te bellen. Dus ik denk, ja, dan is het misschien ook wel een keer goed om die telefoon op te pakken... en naar een of andere universiteit te bellen. Hebben jullie nog een plekje voor ja, mij? Ja, en dan de financiering. Ja. En, dan, en, dan, en dan ook nog mijn leeftijd. Ik ben nu ik ben van 69, dus dan moet je ze allemaal even uitrekenen. Ja, oké, okay, maar goed. Je, je hebt, ik, heb, ik heb vandaag al een nieuw spreekwoord geleerd. Mijn spreekwoord, wat ik wel ken, is: Je bent nooit te oud om te leren. Ja, maar ik ben wel te arm om het te betalen, vrees ik. Hmm. Ik, heb wel eens, ik heb er wel eens eerder over gebeld. En dan had ik wel een soort visioen: van, uh, dat ik alleen het examen hoefde te betalen. Dus de legitimering, zeg maar. Ja. En dat ik dan de boeken gewoon in de universiteitsbibliotheek ter plaatse zou gaan lezen. Maar dan heb ik wel zeg maar, een soort literatuurlijst nodig. Maar, maar hoe, hoe gaat het dan met jou? Met je, leef je van een uitkering? Ja, klopt. En is dat dan, want dat is niet veel, hè? Dat, dat weet ik, maar is, is het niet mogelijk om daar ja. gewoon op de lange termijn iets van te sparen? Ja, dat heb ik, heb ik ook gedaan. En ik heb ook een, inderdaad een, wat spaargeld. Maar ja, en als ik uh, zeg maar college tarief hoor van 15.000, 10.000 tot 15.000 euro per jaar. Is dat, dat is zo een hoog? Beetje, zeg maar het beeld waar ik, uh, wat ik hoor. En dan is dat voor mij echt niet te betalen. Ik kan, ik kan hoogstens 2000 euro bij elkaar schrapen en dan houdt het echt op. Ja, maar vol, volgens mij, ik, ik heb een hoop uh, uh, vrienden die aan de universiteit studeren. en die doen het allemaal gewoon voor. Uh, voor volgens mij, uh, collegegeld is dat inderdaad een euro of 2000 per jaar. Want die, het zullen misschien bepaalde opleidingen zijn. Aan, ja, aan een hele dan, specifieke dan, dan universiteit die heel duur zijn. Dat is dan met een studentenfinanciering. Nee, nee, maar dat is gewoon... Uh, ja, oké, okay, die krijgen dan studiefinanciering. Maar hun, hun lasten, dus hun collegegeld, dat is gewoon ongeveer 2000 euro per jaar. Ja. Dat zij dan deels betalen met hun studiefinanciering. Maar goed, het is, is dus niet die 10 of 15.000 euro die jij net noemt. Ja, maar als ik dan vier jaar moet, wil citeren, dan is het wel 8000 euro. Dat klopt. Nou, hoe moet ik dat bij elkaar krijgen dan? Dat weet ik niet. Hoe, hoeveel maar, heb je nu? Wat zeg je? Hoeveel heb je nu? Ik heb nu 2000 euro gespaard. Oké. Okay. En hoe lang heb je daarover gedaan? <laughs> ja, ja. ja, nee, ik, ik zit gewoon even een plan van aanpak te maken. Ik denk als jij geen initiatief neemt, dan doe ik het wel voor je. Tien jaar, dan schat ik zo, als ik moet schatten, acht jaar misschien, tien jaar. Weg. jaar, oké. Okay. Ja, dat is wel lastig om dat nog drie keer te doen voordat je kan gaan studeren. Ja. Maar ik, ik, ik vind het op zich wel een mooi idee, gewoon, zeg maar, bij de universiteit. Maar ja. Dat, dat is eigenlijk het probleem. Je moet dan weten welke boek je moet lezen, ja. in welke volgorde, mm. welke voorkennis je nodig hebt. Dus eigenlijk heb ik meer behoefte aan een, zeg maar, een geautomatiseerd kennisysteem. Dat sluit ook aan bij mijn grote droom als het ware. Ja. Waarin zeg maar, uh, in de computer al bekend is welke voorkennis je nodig hebt om een bepaald boek te kunnen lezen. Ja. En het mooie zou ook zijn als je die boeken dan gewoon in je e-reader zou kunnen bewaren zodat je ook alles wat je ooit gelezen hebt kan bewaren. En dat je dat ook gedocumenteerd is. Ja. En dat orakel moet dan wel een beetje gratis zijn natuurlijk. Nee, dat is dan geen orakel. Dat is dan gewoon zeg maar een soort documentatiesysteem. Oké. Okay. Alle... Let's go in zit die je die bestudeert hè? Ja, maar ik, ik, ik snap het Timo. Maar ja, even uh, realistisch gezien, dat dat gaat misschien niet snel gebeuren. Ja, je voelt tot dromen. Ja, ja, dat ja. <laughs> dat is een goede Timo. <laughs> maar ik ik ik hou ook wel een beetje van hè dromen, wel als in praktisch dromen voor 2012. Ja. Dus wat is er, wat is er mogelijk? Ik ik, ik zou het zonde vinden als iemand met jouw intellectuele capaciteit. Um, uh, niet de mogelijkheid heeft om, uh, om daar ook iets uh, mee te doen wat, uh, wat, je, wat je graag wil. En misschien inderdaad wel een, een mooie masterstudie doen. Een masterstudie? Laat ik eerst maar even beginnen met gewoon de exacte vakken... Uh, helemaal goed af te ronden op ja. middelbare schoolniveau. Dat is toch een peulenschil voor jou? Ja, maar dan moet het wel gebeuren eerst. Ja, dat is waar, ja. Je kan toch niet uh, zonder te rekenen kan je naar de middelbare school gaan? Nou, je ja. kan ook niet met... En met uh, goede natuurkunde kan je naar de universiteit, zonder goede natuurkunde opleiding naar de universiteit. Dus. Ja. Ah, vol, dat... Volgens mij, kun je, ik, ik, je zegt net, je uh, sme smeet je mij om hoor. ik ben, ik ben van hando. de EO. Dus ik, uh, ik, ik, ik hou van een hoop en, uh, en, uh, ja. en grote plannen. <laughs> dus, maar ik zou, ik zou je dat, als ik, als ik jou dan een tip mag geven. Laat, uh, je, je kan altijd beren op de weg verzinnen. Ja, dus, daar ben ik goed in. Maar die, die, uh, het is ook een kunst om die je dan gewoon soms even niet te zien. En gewoon even kijken, hey, wat, wat is er binnen mijn eigen uh, financiële en, uh, en gewoon realistische mogelijkheden... wat is er dan toch mogelijk en waar kan ik dan toch voor gaan? Ik, ik, ik zou het geweldig vinden als ik uh, bijvoorbeeld eind van dit jaar... Uh, als je dan iets, uh, al, al is het maar een kleine studie of zo... dat je iets van die droom verwezenlijkt hebt. Ik moet uh, eerst nog een mailtje schrijven naar aanleiding van de uitzending van vorige week. Dat okay. staat nog steeds op het programma, dus uh, zo snel gaat het bij mij. Weet je wat we doen, Timo? Ik heb een idee... Ik, ik heb je net een, uh, een idee voorgelegd. En dan gaan we lekker een rustig muziekje draaien. Zodat jij er even over na kan denken. Is goed. Is dat een mooi idee? Is goed. Da dank je wel voor jouw uh, kleine en grote droom. En, en dank je wel dat je ook open wilde staan voor mijn, uh, voor mijn gekke suggestie. Oké. Okay. En uh, wie weet, tot, uh, tot over twee weken weer. <laughs> ja, <okay, laughs> dank je wel. Fijne nacht. Hoi. Slowly, you don't have to take this In the spaces in between Sadness on the faces I can see the chains Oh, the chains Talking about the chains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 nummer van uh, Ryan Adams, Chains of Love. Echt een nummer om bij, uh, bij weg te dromen. En uh, dat is ook wat we vannacht doen wegdromen. Maar dan wel met concrete dromen, namelijk grote dromen voor 2012. Zoals we in het begin van de uitzending luisteren naar de gebroeders Schwijkman. Die met hun vlotte uh, misschien wel voor de tweede keer de Atlantische Oceaan gaan oversteken. Aan de lijn heb ik uh, Diet. Diet, goedenacht. Hallo. Heb jij ook zo'n uh, zo grote droom? Ja. Ik ben benieuwd. Eh... Uh... Dit jaar komt mijn bundel met jeugdpoëzie uit. Kijk. En en wat uh, en is, is dat een droom van jou geweest om, om dat uit te brengen? Ja, daar heb ik echt wel jaren hard aan gewerkt. Oké. Okay. En, uh, en, en kun je daar eens wat over vertellen? Hoe is dat idee begonnen? Hoe is die droom begonnen? Um, boe, hoe die begonnen is. Dat is... Um, het is zulke dingen gaan geleidelijk. Hè? Je gaat... Uh, een vriendin vraagt wat je nou eigenlijk echt wil met je leven. Dat het heel begonnen denk ik. Want jij bent uh, had je daarvoor bijvoorbeeld al een beroep of was je schrijfster of? Ja, nee. En nee, ik, ik journalist en um, toen um, ging ik met de vriendin eens een keer een uurtje brainstormen over waar, waar ik nou echt heel erg warm van werd. En toen kwam dit eruit en toen dacht ik nou ja, dan ga ik gewoon maar eens eerst even naar school. Dus toen ben ik naar de naar een kunstopleiding gegaan. Ja. En sindsdien gestaag gewerkt aan een oeuvre. Wat mooi. Ja. En had je ook die mogelijkheid? Want heb je bijvoorbeeld uh, was je, had je nog ander werk? Of, uh... ja, ja, gewoon ernaast doorgewerkt. Oké. Okay. Dus ondertussen doorgeschreven. Wauw. En, en veel geoefend. Je moet echt, dan moet je veel schrijven. En, en hoe kom je dan bij uh, jeugdpoëzie? Um, dat, nou, uh, ik denk twee redenen. Je krijgt op, uh, op zo'n opleiding meerdere docenten. Gewoon ja. dichters. Je krijgt les van verschillende dichters. En één daarvan was uh, Edward van der Vendel. Die schrijft zelf poëzie. Mm -hmm. En hij zei dat, uh, dat ik het goed kon. En dat ik het uh, meer moest doen. En dat was een goede aanmoediging. Okay. En het tweede is... Ik, ik vind het leuk om voor kinderen te schrijven. Want dan worden mijn teksten lichter. Ja. En, en kun je zo. Ik, ik, ik ben niet helemaal, uh, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik was, vroeger was ik een boekenfan. Maar ik ben, uh, ik, ik, dat is eigenlijk mijn goede voornemen. ik wil meer boeken gaan lezen. Maar kun je uh, eens een voorbeeld noemen van mooie jeugdpoëzie? Oh ja, bedoel je, ja, Ted van Lieshout is geweldig en Edward van der Vendel. Oké. Okay. Dat zijn twee hele goede dichters. En, en is het dan, uh, zijn dat dan ook soms gewoon korte versjes of zo? Kun je, kun je eens iets noemen wat een beetje illustreert wat jij maakt? Of, of het genre waar jij in werkt? Um, bedoel je, of ik nu een gedicht kan declameren? Ja. Het, Oef, ik <laughs> ben wel net wakker, hè? Oh, ben je net, ben je net wakker? Ik ben, ik ben net wakker, ja. Um, goh, dat is wel even, moet ik even... Doe ik even iets korts, ja? Ja, natuurlijk. Kom maar op. Uh, het allermoeilijkst. Echt moeilijk is achterstevoren een heuvel ophuppelen. Vooruit naar beneden. Gevaarlijk makkelijk. Bijna over de kop. Vooruit heuvel, op, zij kracht aan je benen? Echt moeilijk is achterstevoren omlaag huppelend. Wat oh mooi. En beeld, beeld het ook, ik zie het gelijk helemaal voor me. Oh, leuk. <laughs> is, dat ook, is dat ook, ik ben gewoon nieuwsgierig, is, is dat er maar ook zeg maar, wat zijn dan de, de, de eisen voor jeugdpoëzie? Moet het gewoon uh, le lekker vrij en jeugdig en vooral heel beeldend zijn? Nou, het, kijk, um, goede poëzie is volgens mij, of het nou voor kinderen is of voor volwassenen... Heeft, moet je volgens mij altijd moet, um, Tenminste, ik, een goed gedicht doet meer dingen. Doet iets met taal en uh, is niet cliché, heeft geen cliché taal. Is niet een rijmpje. Um, en doet volgens mijn gevoel altijd ook iets, behalve met je hoofd, ook met je hart... Maar ik vind heel veel volwassen poëzie is ook heel erg mooi. Ja. Maar soms zwaar. En goede jeugdpoëzie... Um, is voor mij altijd iets lichter. Licht Het is iets meer Iets meer... Vrolijk, vrolijk hoeft niet. Het gaat soms over zware dingen. Bijvoorbeeld Eva Gerlach. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee. Het is echt een heel erg goede dichteres. schrijft ook voor volwassenen, maar ook voor jeugd. En soms over hele zware dingen, maar op zo'n manier dat je hoofd gaat zingen. Dat je, dat je tussen de regels door iets wat je in gewone woorden niet kan zeggen... opeens wel hoort of, of ziet. Is dat dan en een soort, een soort onbevangen benadering? Wat zeg je? Is dat dan een soort onbevangen benadering, zoals, zoals kinderen altijd hebben? Ja, dat is, dat is een deel ervan. Maar het is ook tussen de regels doorpraten... met woorden die, die je normaal niet zou gebruiken of met... Combinaties, of je zegt iets wat eigenlijk niet gezegd kan worden. Dat doet goede poëzie. Oké. Okay. Je zegt en... dingen die je eigenlijk niet kunt zeggen, omdat ze te subtiel zijn of te ingewikkeld. Ja, en daar biedt poëzie de ruimte voor. Ja, ik, ik word heel gelukkig van gedichten. Ja, en en waarom, heb, gedichten. waarom heb jij dan specifiek gekozen voor die, de, voor die jeugdpoëzie en niet voor de volwassenenpoëzie? Um, als ik, nou ja, eigenlijk simpel. Als ik voor volwassenen schrijf, wordt het gewoon um, slecht en. en uh, Bombastisch. En als ik voor kinderen schrijf, dan zeg ik. dan praat ik rechtdoor. Dan zeg ik, zeg ik wat ik echt wil zeggen. Mm, maar dat, dan is de vraag misschien anders. Waar, waarom ligt dat jou zo veel beter dan die, dan die serieuze poëzie? Nou, dat, dat, dat zou ik zelf niet zo goed bedacht hebben. Maar een goede vriendin van mij. die uh, uh, ook, ook uh, veel met tekst doet. die zei dat in mijn teksten een soort kind zit. Ze zei dat dit kind is ongeveer elf en die, die, die, ziet, die kijkt naar de wereld. Dus waarschijnlijk is uh, <lacht> misschien dat ik alleen maar via dat dit kind kan schrijven. Nou oh ja, echt vanuit jouw eigen kind nog. Ja. Hoe, hoe, hoe, hoe oud ben jij? Als ik dat, dat is het nooit netjes om te vragen aan een vrouw, maar goed. <lacht> dat <lacht> <lacht> <Dan> <lacht> ga ik je niet verklappen. Ah, nou. Ik ben wel 30 plus. 30 plus, oké. Okay. Ja. Nou, laten we daar er, ergens tussen de 30 en de 40? Zoiets. Zoiets. <laughs> Oké, okay, dan laten we het daarop houden. En, en jij zoekt dan kleine dit weer op in jezelf om, om, om een uh, poëtisch gedicht te schrijven? Ja, daar hoef ik echt niet over. Na ja, ik hoef er uh, geen moeite voor te doen. Dat gaat vanzelf. Oké, okay. maar je zegt je hebt toch wel enkele jaren aan die bundel gewerkt Ja, dat is waar. Als het vanzelf gaat, dan kan die ook in, een, uh, in twee maanden klaar zijn, toch? Nee, joh, dus plotteren. Ja? Om, maar het is, ja, het is niet alleen maar inspiratie, het is ook gewoon vakmanschap. Heel veel schaven en um, doorwerken. En ja, dat is wel hard werken. Ik, ik heb nu wel... Hij is nu af en hij is nu ingeleverd. En het, het hele circus is nu bij de uitgever in gang gezet. Maar ik heb echt um, met terugwerkende kracht gewoon diep respect voor iedereen die een boek heeft geschreven. Want het, je kruipt echt door een smal gaatje. Ja. Het is echt heel veel werk om het uiteindelijk te doen en het af te maken. Het wordt ook een soort kindje dan, denk ik. Ja, absoluut. Maar ja, dat is, dat is zo, ja. Want hoe gaat het dan? Ga je dan, zeg maar, als je, als je op een gegeven moment een beetje een hoop uh, poëtische gedichten bij elkaar hebt, ga je dan uitgever zoeken en zeggen van, uh, ik, ben, ik ben zo benieuwd, hoe, hoe gaat zo'n avontuur? Um, nou, dat is uh, gestaagd... Uh, wat ik heb gedaan is um, al in verschillende. Uh, verzamelbundels gepubliceerd. Ja. Querido die brengt elk jaar, Querido is een grote Nederlandse uitgever, die brengt elk jaar een verzamelbundel uit met um, gedichten van, ja, van bijna iedereen in Nederland en Vlaanderen die op dit moment uh, iets schrijft voor kinderen. En daar doe ik sinds drie jaar aan mee. En dan, mm -hmm. en dan, dan weten mensen al je bestaat. Ah, oké. Okay. Ja. En er is een heel erg leuk uh, tijdschrift voor kinderen. Dat heet Boekie Bookie. Die doet uh, hele spannende dingen. Daar heb ik een paar keer in geschreven. Um, ja. Dus je zoekt langzaam uh, je netwerk. En je zoekt mensen op die in het veld toe doen. En ja. dat ze je naam kennen. En ik heb een weblog met Jeugd nou. Voor ouders, en voor grootouders en uh, docenten. En daar kunnen ze goede gedichten vinden. Want die zijn niet zo makkelijk te vinden. En ik vind dat mensen soms... Te snel genoegen nemen met middelmaat of, of slecht en er is zoveel moois. Er is echt heel erg veel leuke jeugdpoëzie in Nederland. Het is echt een hoog niveau. Dus het is kinderen vinden het namelijk heel leuk. Ik geef ook les ja. op scholen, uh, workshops. en Kinderen vinden gedichten fantastisch. Alleen ouders denken altijd dat ze het moeilijk vinden. En hoe komt dat dan? Ja, volgens mij omdat ze gewoon het niet vaak lezen en niet gewend zijn. En vroeger van school zich nog herinneren dat het saai is of ingewikkeld. En omdat de jeugdpoëzie ook wel veranderd is. Vroeger was er, was, was er alleen, ja, waren er alleen rijmpjes en Annie M. G. Smit, maar was er niet heel veel jeugdpoëzie. Dus ik weet het niet. Ik denk dat mensen er gewoon niet genoeg bekend mee zijn. Ja. En, en je zegt net: ik heb zelf een eigen weblog met mooie gedichten. Ik, ja. uh, ik word wel nieuwsgierig. Hoe nou, waar kan ik, even ik dat kijken. vinden? Oh, het, het heet um, www.gedichtenvandiet.blogspot.com. Dat is wel een hele lange zeg, je? He. Ja, helaas. Ja, <laughs> ja. www.gedichtenvandiet.blogspot.com. Ik typ hem uh, gelijk even in. Ga ik eens okay. even kijken. Het, het kan allemaal eens nachts op de radio. Ja, dat is het leuke van de nacht, ja. <laughs> ik, ik ga ondertussen even een mooie uitzoeken. Heeft die bundel er ook een naam, bijvoorbeeld? Uh, ja, maar dat is nog uh, voorlopige werktitel, maar die kan ik nog niet verklappen. Hè? Oh, alles is nu. Dat is nog geheim. Het is allemaal, ja, het is allemaal net geregeld en in gang gezet. En in september komt die komt die uit. Wel oh, heel spannend, hè, lijkt me dat. Ja. En uh, wat heb je dan nou ja. ook bijvoorbeeld? Uh, heb je nou ook te maken met een uitgever die je een harde verkoop target stelt, of is dat allemaal heel, uh, heel relaxed? Ja. ja, dat is ook een leuk verhaal. Ik heb um, ik heb een uh, Belgische uitgever gevonden en. Um, uitgeverij is op dit moment niet een uh, makkelijk vak. De, de, de gaan, de gaan, het is gewoon moeilijk in het boekenvak. Want mensen kopen zeker niet veel boeken meer. En de boekhandels nemen ook niet zoveel af. Dus zij zei, uh, kun je in de voorverkoop 500 exemplaren uh, zien kwijtraken? En uh, toen zei ik ja. Ik, ik dacht, dat ga ik gewoon doen. Al moet ik ervoor uh, op de markt gaan staan. Dat ja, ja. hoeft helemaal niet uiteindelijk. En ik... Ik, raak in, ik geef veel les het komend voorjaar, dus daar, daar ga ik al heel veel uh, ouders en kinderen bereiken. Maar oh ja. um, toen hebben twee vriendinnen van mij, en dat, daar verdienen ze echt een medaille voor, die hebben gezegd, ja, maar die bundel die moet gewoon snel komen. En we hangen ook wel eens een mooi schilderij aan de muur. Dus we gaan gewoon een voorfinanciering voor jou doen. Dus die hebben contact met de uitgever opgenomen en gezegd, van wij uh, garanderen die eerste 500 exemplaren, dus ga dat boek naar uitgeven. Wauw. Ja, wauw, zeg dat wel. Geweldig. En, en daarmee zeggen ze dan eigenlijk... als, als de andere mensen het niet kopen, dan kopen wij ze wel op. Um, nou ja, dan zeggen ze eigenlijk... die 500 exemplaren, als niemand ze wil hebben... Ja? Dan, zijn wij, dan lopen wij het risico. Maar ik, ik ga ervoor zorgen dat ze dat risico niet hoeven te lopen... want ik ga die bundel gewoon verkopen. En, en hoe, want, hoe, hoe kun je dan zeg maar, zo'n uh, zo boek in, onder de aandacht brengen? Want je zegt, ik geef veel les... dus je komt veel in contact met, uh, met, met ouders van kinderen... Uh, yeah. Dat is een manier, maar zijn er dan nog meer manieren om zo'n uh, zo boek onder aandacht te brengen? Behalve wat je nu al heel goed doet. Even verder naar de radio. <laughs> ja, nou, dit was. Ja, dit is, hij is er nog niet, dus ik kan hem nu nog niet verkopen. Nee. Hoor. Nou, dat weblog werkt goed. Uh, ik, uh, en ik. Ja. Uh, uh, ja, hoe zou ik dat. Ik denk gewoon veel, veel uh, netwerken opbouwen. Ik twitter, okay. dat scheelt ook. En ja. Um, um, ja, ik weet het niet. Ik denk gewoon via via, mond op mond. Ja. En ik heb een groot netwerk. Oh, nou, dat, dat, dat zit dan wel goed. Ik, ik ben benieuwd, hè. Dat lijkt me echt heel spannend als je eerst eigen uh, poëziebundel uitkomt. Ja, ik vind het echt superleuk. Ga, gaat er dan ook iemand bijvoorbeeld een recensie schrijven? Dat lijkt me ook wel heel eng dan. Dat lijkt me heel eng, maar dat is nu natuurlijk nu nog lang niet aan de orde. Um, nee, dat is pas in september. Ik... Ja, dat is, op het moment dat hij er komt, dan, dan kan dat gaan spelen, dat zou leuk zijn, ja. ja. En, en hoe zit het dan met jou, uh, zeg maar, heb, je, heb je daarna nog een droom over of is, dan, is het dan bereikt of ga je dan aan een volgende bundel werken? <laughs> ja, ik uh, dacht deze week goh, heb ik een nieuwe droom nodig, <laughs> ik, ga, ik ga sowieso door met schrijven natuurlijk, want dan, ja, dan, is, het, dan is het gewoon, uh, nu kan ik gewoon doorgaan. En, ja. Ik, dit is wel wat ik, waar ik echt gelukkig voor word om te doen, dus um, dat blijf ik wel doen. Um, ja, dus dat weet ik niet. De, de volgende komt, droom zal zich wel dienen Oké, okay. en dat kan dus eventueel zijn misschien wel een tweede poëziebundel? Nou, dat, die, komt er, die komt er sowieso. Oké, okay. dus misschien heb je nog ruimte voor extra droom, voor extra geluk? Ja. <laughs> <laughs> well, als, het, het als het nog past allemaal hè één dag, want je zegt je hebt gewoon een fulltime baan ernaast? Nee, ik werk part-time Oké, okay, part-time. Dus ja, maar hoe het. Hoe het um, ja, hoe, ja, ik weet niet dat, hoe het verder gaat. Ik zit nu uh, vol met mijn hoofd hierin. Ja, dat snap ik. Leuk hé. He. <lacht> hey Diet, als ja. jij nou. Want ik, ik zit een beetje op jouw weblog uh, door allerlei prachtige gedichten heen te bladeren ondertussen. Ja. Uh, nou, ik zat er zelfs denken, misschien kun jij zelf er eentje uitkiezen. Is er een gedicht van jezelf wat jij het liefst zou voordragen? Of wil je dat ik er een voorlees? Ja, lees jij er maar één voor. Ik dat ja? circusdirecteur altijd wel leuk. Circusdirecteur. Dat is die. Uh, ja, aan de, even zi en de zijkant rechts. Aan de zijkant rechts. Even kijken hoor. Een paar er gerichte circusdirecteur. Ja. ja. Zal ik hem voorlezen afsluiteren van dit gesprek? Ja, goed. Ik bedank je daarna nog even voor. Daar komt ie. Okay. Circusdirecteur. Rare mensen doen hier dingen die ik meteen na wil doen. Glitterpaarden laten draven op het klappen van het publiek. Dansen over dunne draadjes door de torenhoge tent. Met een zweepslag trotse tijgers dwars door Hoepels vuur doen springen. Als ik hier de baas was, zag ik alles. Elke dag. Ogen dicht, daar ga ik. Tromgeroffel, brede lach, armzwaai, hoge hoed. Nu weet ik wat ik worden moet. Wauw eigenlijk een gedicht over dromen, hè? Ja. De droom van een klein jongetje die misschien wel circusdirecteur wil worden. Ja. Heel mooi. Je, je kunt echt mooi voorlezen, dankjewel. Oh, nou, heel graag gedaan. En jij bedankt voor het delen van jouw, uh, van jouw mooie droom en een mooie bundel. Het is jammer dat die er nog niet is, want anders had ik hem misschien wel besteld. Ja, nou, um, hou het in de gaten. Uh, eind september, vlak voor de kinderboekenweek, dan uh, is de feestelijke boekpresentatie. het, het lijkt die me leuk. In de Nikolai-kerk, dus uh, dan kom je gewoon maar kijken. Stuur maar een uitnodiging naar uh, nacht.eu. En anders moet je gewoon dan, als, je, als ik het dan nog steeds uh, presenteren en jij luistert, bel gerust nog een keertje in dan uh, destijds. Dat is goed, oké. Okay. Okay. Dankjewel daag. Diet en fijne nacht. Jij ook, daar. Oké, okay, doeg. Dat was Diet, met, uh, ja, die eigenlijk haar droom al bijna verwezenlijkt heeft. Die heeft een eigen poëziebundel geschreven. Ja, dat is toch prachtig als je naast, gewoon, uh, naast je uh, werk, waardoor je gewoon voor je onderhoud kan zorgen, nog. Uh, ruimte hebben om dit soort dingen te doen. Dat, uh, inspirerend. Voorbeeld van dit. We gaan, uh, we gaan even luisteren naar muziek en daarna heb ik uh, misschien nog even ruimte voor één uh, korte bellen. Dus je kunt nog inbellen op 0800 1121. En uh, ondertussen gaan we even luisteren naar nummer maar... Kipassa. We Qué hey, pasa was dat? Dat is een van de weinige Spaanse woorden die ik ken. Dat betekent namelijk wat is er gebeurd. Dus als je ergens komt en je weet niet wat er gebeurt, dan dus kun je roepen Qué pasa. Zo <laughs> leuk weetje voor s nachts. En uh, uh, niet dat we daar vannacht over hebben, want we hebben het vannacht over dromen. En uh, er zijn dan weer een hoop inspirerende dromen voorbijgekomen in dit uur. We hadden net Diet die haar uh, droom eigenlijk al ja zo goed als uit heeft laten komen. Die heeft een eigen poëziebundel gemaakt. Maar ik heb ook nog hangen, Wil. Wil, nacht. Ja, nacht. -het ik is heb echt een zonde hele wat... vreemde droom. Ja, vertel. En die heb ik al een jaar. En dat is dat ik hoop en droom... dat Nederland zingt op zondag... weer wat zo wordt als vroeger. Ah. Want ik vind het een walgelijk programma geworden. Oh. Hm. Eerst de boomhut... en dan nog een gesprek met iemand. Laten ze daar een ander programma voor maken. En dan nog wat. Ik luister veel naar Song Pre uit Engeland. En ja. op de Duitse tv... ...naar kerkdiensten, ik heb ze daar nog nooit een Nederlands gezang of psalm gehoord zingen. En het is hier, gaat het veel vaker in het Duits, in het Engels, in het Russisch. Ik vind dat heel erg jammer. Oh, oké. Okay. Maar is, is dat dan omdat bijvoorbeeld, uh, uh, want dat is wel grappig... Hè? ...want het programma Nederlands zingt op zondag misschien kent niet iedereen... ...dat is op uh, zondagochtend op Nederland 2 met dominee ja. Arie van der Veer... En ja. soms ook iemand anders tegenwoordig. Maar is het dan dat jij door de andere taal... dat je misschien niet, niet voelt wat je zingt ofzo? of zo? Of dat, dat de bedoeling van de tekst niet meer doorkomt? Nee, dan, dan begrijp ik dat niet meer. Oké. Okay. En, en hoe vind je dan bijvoorbeeld voor jongere kijkers... die wel weer uh, liederen in andere talen veel kennen? Uh, hoe... Ja, moet u luisteren. Ik ben 79, dus ja. ik... Uh... Ik, ik begrijp dat niet. Ik vind dat verschrikkelijk jammer. Want ik heb er altijd heel, heel vaak, maar heel lang naar gekeken. Ja. Ook zaterdag, mm -hmm. En ik kijk ook heel graag naar uh, uh, Song of Prey op Engeland. Uh, en daar weet ik dat daarin gesproken ja. wordt. We, we, we moeten afsluiten, want het, het, het journaal komt eraan. En er staat niks zo vast als het journaal. Maar jouw opmerking staat genoteerd. Oké. Okay. En uh, nou ja, wie weet, blijf in ieder geval kijken. En geef, geef de moed niet op. Hè. Blijf lekker zingen. Dank u vriendelijk voor het aanhoren hoor. Oh, Oké, okay. fijne nacht. Dank ja. u wel, doeg.